1 uur. De Radio 1 De Dionne de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De renners in de toer zijn op weg naar de top van de Col du Granier. En dat zal weer de tweede berg van de eerste categorie vandaag. De te kloppen scoren in de nieuwste sportquiz is nog altijd. 84e kandidaat van vandaag heet Marco Lichthart. Eerst het NOS Nieuws met Jan van den Putten. Op de beurs staat het aandeel SNS Reaal zwaar onder druk. Het aandeel van de bank en verzekeraar daalde met ongeveer 20 procent. Dat was een reactie op het bericht dat SNS overweegt onderdelen te verkopen. De bank maakt wel winst, maar er zijn zorgen over de financiële stabiliteit op langere termijn. Onderzocht wordt of bijvoorbeeld de verzekeringsdochters Reaal en Zwitserleven kunnen worden verkocht. SNS Reaal benadrukt dat er nog geen beslissingen zijn genomen. Beleggers hadden de laatste jaren al steeds minder vertrouwen in het concern. De politie heeft een man uit Hilversum aangehouden... in verband met een moordzaak van 17 jaar geleden. Het slachtoffer overleed na een mishandeling, zegt de politie. Marcel Kretsen was die avond wezen stappen. En hij werd uh, s ochtends vroeg, maandagochtend 9 oktober... door surveillerende agenten, werd hij gevonden op de groest. En hij was uh, buiten bewustzijn en zwaar gewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, waar hij een dag later overleed. En uit de verwondingen werd vastgesteld... dat uh, die veroorzaakt waren door mishandeling. Sporenonderzoek en rechercheren in de buurt leverden 17 jaar geleden niets op. Pas vorig jaar kreeg het OM nieuwe informatie over de zaak. En er is nu dus een verdachte aangehouden. De dood van Marcel Kretzer wordt gezien als een van de eerste gevallen van zinloos geweld in de jaren 90. Het proces tegen de 26-jarige Nederlandse die in Australië betrokken raakte bij een auto-ongeluk wordt vervroegd. De zaak tegen Linda Huiskamp komt waarschijnlijk eind deze maand al voor de rechter. Eerder leek het erop dat ze door lange wachttijden minstens een jaar op haar proces zou moeten wachten. Huiskamp was betrokken was op backpackvakantie toen de auto waarin ze reed betrokken raakte bij een ernstig ongeluk. Een Nederlands meisje dat naast haar zat kwam daarbij om het leven. Huisman moet voor de rechter komen omdat een ongeluk met dodelijk afloop... in Australië sinds kort wordt aangemerkt als een misdrijf. Ze mag het land niet uit. Hero Brinkman wil dat Nederland uit de euro stapt... en samen met rijke Europese landen een nieuwe munt begint. Dat staat in het verkiezingsprogramma van zijn partij... Democratisch Politiek Keerpunt. Volgens Brinkman moet Nederland zich niet laten leegeten... door Zuid-Europese landen... die hun eigen financiële huishouding niet op orde hebben... Als het aan de partij van Breekman ligt, hoeven kleine zelfstandigen geen lokale lasten meer te betalen... en de winstbelasting voor het midden- en kleinbedrijf moet omlaag. Er staan op de lijst geen politieke zwaargewichten, zegt verslaggever Roel Pauw. Er zitten wel een aantal mensen bij die actief zijn in de lokale politiek. Bijvoorbeeld bij de fracties van Trots op Nederland of bij Leefbaar Partij of zelfs nog bij de LPF. Maar geen mensen die langdurige ervaring hebben met de Haagse politiek. Zelfs de nummer twee, Carlo Strijk, is bekend van van alles en nog wat... maar niet van zijn politieke carrière. Een man uit Nijmegen is tot 16 jaar zelf veroordeeld... voor het doodschieten van een vriendin en poging tot moord. De man had in een café ruzie gekregen. Hij was naar het huis van de vriendin gegaan om een pistool te halen... dat hij daar had verborgen. De man was dronken. Naar eigen zeggen stoten hij zich... en ging het wapen toen per ongeluk af. Hij bekommerde zich toen niet om zijn vriendin... maar ging naar het huis van de man waar hij mee ruzie had. Die schoot hij neer, maar die man overleefde dat. Dan zijn hier nog een paar opklaringen. Maar ook buien mogelijk met onweer. Het wordt 18 graden bij een matige en aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen bewolkt en buien en ook 18 graden. Zondag is het wat minder buiig. ANWB-verkeersinformatie. Vanwege het regenachtige weer staan er al aardig wat files... bij elkaar 54 kilometer. De meeste vertragingen in het midden van het land... onder meer op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Verder is het ook druk rondom Arnhem. Wat opvalt zijn de files op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Breda en knopend Sint-Annebos 4 kilometer. Een aanrijding op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Afrit Hoenderloo en knopend Waterberg staat 2 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. En al de hele ochtend drukte op de A50...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 Ga naar facebook.com slash Opel Nederland en win. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Jurgen van den Berg en Dione de Graaf. De Tour. de day top in de Tour, finished in Annonee d'Avisieu. Ze zijn vroeg begonnen vandaag met in het parcours gelijk al twee cols van de eerste categorie. We hebben een kopgroep, 11 man, geen Nederlanders. En Geo Lippens, ik zei het net al, een achterbakse kool die uh, du granier, is dat ja, goed omschreven? Ja, ja, hij loopt heel gluiperig, maar er zitten ook hele steile stukken in hoor. Want uh, als je nagaat, het ding is uh, niet langer dan 9,7 kilometer, dat is nou niet de langste beklimming van deze tour... Maar uh, er zitten stukken in van 8, of uh, het gemiddelde is 8,6 procent. Er zitten dus hele steile stukken in. En als ik dan nu kijk naar uh, mannen die uit het peloton proberen weg te rijden... Ja, dan zie ik daar toch uh, gewoon dat ze nu op dat stijlste stuk rijden. Ik herken daar Christophe Kern. Ik herken aan zijn waggelende stijl ook Jens Voigt. Die probeert daar wegrijden. Bries. Feuille zit daar zelfs bij. Die rijdt nu op kop. Dan hebben we Le Valais, ook een uh, ploeggenoot van uh, Feuille. Die rijdt achteraan. Jernemiroa en Kajeskin. Die twaalf koplopers. Nee, het is een hele, hele vervelende call. Ze weten wel dat het de laatste serieuze hindernis is van vandaag. Want daarna gaat het heel langzaam bergaf in de richting van de Ardèche. En als ze in de Ardèche aankomen, en dat weten de Nederlanders die daar op vakantie gaan... dan gaat het weer even omhoog. Een kolletje van de derde categorie vlak voor de finish. Hey, daar zie ik Koen de Kort lossen uit het peloton. Koen de Kort, ploeggenoders van Tom Velers, die inmiddels is afgestapt. De ellende is blijkbaar nog niet voorbij voor de Nederlanders. Want de een na de ander verlaat. De tour. We hebben er nog 11 over, laten we maar positief blijven. In ieder geval dus die kopgroep van 12, daarachter die groep van 5 die ik net beschreef. Dan het peloton met Bradley Wiggins, met Peter Sagan er nog bij. Hoe lang blijft hij nog daar dat tempo volgen? Met Kessie Jakov, de houder van de bolletjestrui en de houder van de witte trui, TJ van Garderen. En dan kijk ik wat verderop en dan zie ik heel veel gelosten. Waaronder Kenny van Hummel en andere sprinters zoals Mark Cavendish. Vrijdag 13 juli, 12e etappe. Saint-Jean de Montpellienne, à nommer Brown Van uit 1967, Sweet Soul Music. Rotweer in Nederland en uh, vakantie. Het is uh, geen gelukkige combinatie. En dus besluiten veel mensen om er op het laatste moment nog eventjes tussenuit te knijpen. Dat merken ze ook bij de reisbureaus. De precieze cijfers hebben ze nog niet daar. Maar ze zien een duidelijke stijging in het aantal geboekte last minutes. Wij waren zo gis om tegen verslaggever Martijn van der Zander te zeggen: Pak je microfoon en ga naar Schiphol. Goedemorgen, last minute ticket. Ze dus spreekt met mijn on. De telefoon gaat best vaak hier bij de last minute balie op Schiphol. Nou, blij dat het duidelijk is. Wij zien jou iemand tegemoet met je betaalbevestiging. En zodra we die binnen hebben, dan uh, krijg je van onze tickets. En af en toe verschijnen er ook mensen aan de balie zelf. We zijn een beetje aan het kijken van hoe het werkt. Maar uh, de prijzen zijn nog hoger. Vind ik. Het is niet zoveel, je gaat voor heel goedkoop weg. U nee, vindt, vindt het nog duur? Ja, ik vind 579 euro. Ja. Kijk, die is leuk. 2,99 euro. naar Portugal naar de Algarve, zes daagjes. Helemaal goed, niks verkeerd. Ja, laat ik u even een paar foto's zien, zodat u een indruk krijgt van het hotel. Ja. Terwijl de vakantiegangers, de last minute vakantiegangers, even naar de foto's kijken, even gaan we vragen. Jullie zien wel dat het drukker is hier, hè? Ja, het is absoluut erg druk. Ja, we hebben volop vragen en uh, mensen die komen volop naar onze Bali toe. En is dat een nat, vooral het slechte weer in Nederland? Ik denk het wel. Ik denk het wel. De meeste mensen zeggen toch wel van we zijn het weer, de regen nu zo zat, dus uh, we gaan lekker naar de zon. Ja, ik wil weg van de regen, inderdaad. Je wordt een beetje depressief van. Ja, we hebt net vakantie en dan is het dit. Dan, dan, dan denk je van ja, even weg. En als we terug zijn, hoop ik dat het weer hier beter is. Kom ik nu op een totale reisom van 1090,50 cent voor twee personen? Vertrek vandaag. Een paar dames staan op het vertrekbord te kijken. Ja. Waar ga je naartoe? Mallorca. Mallorca, lekker ja. weer daar? Ja, 31 graden. Dus, uh, ja. Je, je, je reisgenoot begint al te lachen, want ja, da daar wel. Ja, hier ja, ja. ja, niet. We zijn heel blij dat we gaan. Ja, natuurlijk. Maar denk jezelf met regen hier. Om te huilen. Ja, om te huilen. Ja, zeker weten. Je niet te lekker van ja, daar. Gaat goed komen. Dankjewel. wel. We gaan weer kijken bij die twaalfde etappe, bij die vreselijke berg GIO. Wel wakker worden, hè? want inderdaad er gebeurt nog van alles in deze tour. Ik kijk naar uh, Jerome Coppel Die probeert het uh, peloton te ontvluchten met daarin de gele trui dragen. Die zelf Bradley Wiggins keurig in het uh, derde wiel rijdt. Boas van Hagen daar op kop. Dan denk ik dat het uh, vanuit de lucht gezien een lange vent Michael Rogers is. Dan uh, hebben we Bradley Wiggins. Daar dan een klein mannetje. Dat moet Richie Poort zijn. En daarachter dan weer uh, ja, die Christopher Froome. De man waar gisteren zoveel over te doen was. Omdat hij ineens de aanval opende in de slotfase op Laatou Zwier. En eigenlijk zijn eigen kopman in verlegenheid bracht. Bleek allemaal keurig doorgesproken te zijn vooraf. Maar ja, niemand in die ploeg had er rekening mee gehouden. Dat uitgerekend Bradley Wiggins het tempo van Froome niet kon bijhouden. Froome die niet omkeek en pas uiteindelijk op zijn oortje te horen kreeg dat zijn kopman op achterstand was. Nu kijk ik naar een man die in de problemen zit. Even kijken. Nee, dat is niet waar. Dat dacht ik eventjes. Ik dacht dat ik de groene trui zag van Peter Sagan bij een achterblijvende groep. Maar het is de kopgroep met daarbij... Een andere man van Liquigas, dat is Christian Koren, de man uit Slovenië... die gewoon nog keurig mee klimt daar in het spoor van alle anderen. We hebben een kopgroep van tien man, daarachter twee man, Bouwet en Guzef. En dan op slechts één minuut en tien seconden, die groep met Wiggins daarvoor... moet dan nog in elk geval uh, die Jerome Coppel rijden... die daar probeert weg te rijden uit dat peloton. Maar Biggins dus op 1 minuut en 10 seconden. En dan heel veel renners op achterstand. We hadden het al genoemd, de Nederlanders natuurlijk. We weten dat Van Hummel op achterstand rijdt. Maar ook Thibaut Pinot, de winnaar van de etappe naar La Planche de Bellevue. Gisteren was die weer in de aanval. Eindigde hij ook weer in de top van het klassement. Bovenop La Toesvier. Ook hij heeft moeten lossen uit het peloton. Nee, het gaat allemaal niet gemakkelijk voor die mannen daar op de fiets. Gelukkig zitten wij hoog en droog aan de finish. In die cabines die hier iedere dag worden neergezet door een Nederlands bedrijf. En laat het nou net vandaag Hollandse dag zijn. Dus frikandellen en patat. Laat het mijn moeder niet horen. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De nieuws en sportvis. 84 punten. Dat is al vanaf maandag de score die uh, bovenaan staat. Uh, en er zijn steeds weer mensen die daar overheen willen. Marco Lichthart is er, eentje van 45 jaar. Hij komt uit uh, Amersfoort. Hartelijk welkom. Wat? En uh, je werkt bij een uh, bedrijf. In de ongediertebestrijding? Dat klopt. Wat, wat is het ongedierte van dit moment? Waar moeten we tegen optreden? Uh, wespen. Ja? Er wespen, begint eraan te komen mieren. Die wespen die hebben geen last van die regen nu buiten? en zo. Bijvoorbeeld die, nee, die, Het uh, gaat in principe wel door. Uh... En Mieren is ook van alle jaren? Ja. Ja. Fruitvliegjes ja. heb ik nu. En ik ah. ben echt uh, best hygiënisch. <laughs> uh, azijn hebben wij met een beetje zeepsop erin. Dat helpt. Ja. Maar die plant is ook heel snel voort. Hè? Ja, dat gaat ja. wel zijn razende. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld mieren, dat is echt zo'n probleem voor mensen. Wat, wat is nou een goede tip daartegen? Met, zonder allerlei gif gelijk in, je, in uh, je... Ja, het beste is vaak gewoon, ook gewoon voorkomen van... Uh, dus uh, ja, gewoon, gewoon hygiëne ja. uh, schoonmaken. Geen uh, uh, fles met limonade syroop op het recht laten staan. Ja. Uh, dat zijn voor alleen... moeilijkheden. Ja, ja prullenbakken. Okay. Ja, dat kan dus eigenlijk heel makkelijk. Uh, goed, we gaan kijken hoe het gaat in de quiz. Of je het nieuws een beetje gevolgd hebt. Eerst maar eens de nieuwsfactor bepalen. Druksbendes op Curaçao dwingen stewardessen cocaïne naar Nederland te smokkelen. We kennen één uh, geval tot nu toe, maar dat is al erg genoeg. Zeker gezien het feit dat wij een aantal kabinipersoneelsleden uh, hebben... die op Curaçao zelf wonen. Families worden zelfs met de dood bedreigd als ze geen drugs smokkelen. We komen uit bij de eerste vraag. Welke vliegtuigmaatschappij heeft gezegd dat haar medewerkers... worden gedwongen om drugs te smokkelen? Harkerfly. Dat is helemaal goed. De topman van Arkerfly denkt dat andere maatschappijen hiermee te maken hebben. Maar KLM heeft in de reactie al laten weten zich niet in het verhaal te herkennen. Vraag 2. De zaak kwam aan het rollen nadat een steward van Arkerfly betrapt was met drugs in zijn koffer. Hoeveel kilo cocaïne had hij bij zich? Acht. Dat is goed. Dan gaan we naar sportvraag. Vraag drie, de koninginrit in de Tour was voor de Nederlanders niet bepaald succesvol, maar liefst vier landgenoten stopte. Welke renner reed de etappe nog wel uit, maar besloot vandaag toch niet aan de start te verschijnen? Robert Reesink. Helemaal goed. Hij zei uh, dat hij zich niet helemaal kapot wil rijden voor een zestigste plek in het uh, klassement. Hij gaat zich nu richten op de Welta. Vraag 4. Fabian Cancellara besloot al voor de start gisteren... om niet meer te rijden. Hij is niet geblesseerd... maar had een andere reden om de Tour te verlaten. Wat was die reden? Uh, geboorte van zijn kind. Ja, zijn vrouw staat op het punt van bevallen. Zijn ploeg zorgde ervoor dat hij altijd in no-time bij een helikopter... of een vliegtuig kon komen om naar Zwitserland te gaan. Cancellara heeft deze Tour nog wel eventjes in het geel gereden. Dan gaan we naar vraag 5. en dat is zoals gebruikelijk een fragment. En de vraag die daarbij hoort is wie is hier aan het woord? Ik heb er echt ontzettend naar uitgekeken dat ik weer het ding kan doen waar ik uiteindelijk voor, voor sta. En dat is werken met mensen, de verantwoordelijkheid hebben en willen dragen. Om uiteindelijk ja, de jongens één kant op te sturen en ook weer met z'n allen terug te krijgen. En het antwoord is? Een beetje een naamgenoot, Marker Mark Kroon. Ja, dat klopt. De militair met de hoogste militaire onderscheiding, de Willemsorde... wil een schadevergoeding en excuses van justitie... vanwege de beschuldiging dat hij drugs bij zich had. Marco Kroon is het juist antwoord. Vraag 6. De advocaat van de Kroon wil behalve een financiële vergoeding... voor het sluiten van het café van Kroon ook excuses van justitie. Het gaat zijn cliënt niet om een groot bedrag, maar vooral om een gebaar... zegt deze advocaat. Wie is dat? Wie is de advocaat van Marco Kroon? Uh, Benedict Viek. Dat is niet goed, die dat heeft het te je... druk met een andere <laughs> zaak. Uh, Geert-Jan Knoops is het. Ja, dat is, uh, als je het nieuws zoveel volgt, dan is zonder het zonde wel ja. elkaar. Hè. Je kunt het ja. nieuws ja. ook te goed ja. volgen, blijkt nu maar weer. Ja. We gaan uh, naar vraag 7. U weet hoe het werkt. U krijgt aanwijzingen over uh, in dit geval een persoon uit het nieuws. En de vraag daarbij is dan natuurlijk. Wie bedoelen we als u het antwoord denkt te weten, zegt u stop. U kunt uh, vier punten dus maximaal nog verdienen. We zoeken dus een persoon. 4. Ik heb graag een windje in de rug. 3. Straks kom ik als eerste binnen. 2. Ik krijg nu één kans om goud te pakken met windsurfen. Stop. Door uh, Dorian Rijsselberg. Ja, het antwoord uh, is goed. Hij is uh, windsurfer. vandaar dat windje in de rug. Hij mag als eerste het stadion betreden. Hij uh, is de vlaggedrager van Nederland over uh, vier jaar in Rio. Dan uh, kan hij niet meer meedoen. Althans, dan uh, gaat het om kitesurfen, niet meer het gewone surfen. En uh, het antwoord is goed. Dorian van Rijsselbergen. komen op een factor van 7. Dus daar gaan we zometeen mee uh, vermenigvuldigen. De hoogste score is 84. Dat betekent bij 12 uh, goed uh, zitten we op een gelijke stand. 13 is uh, voorlopig uh, de winst. Dus uh, dat Moet is kunnen. de uitdaging zometeen. <laughs> Eerst maar weer eens even naar Frankrijk. Gio. We krijgen de laatste doorkomst op een Alpenkool. Deze Tour Kieselowski is daar de man die de maximale punten gaat halen. Een kool van de eerste categorie. De Col du Granier. Daarachter daar zien we de mannen één voor één over de streep komen. Het is dan Perrault die daar als tweede bovenkomt. En dan kijk ik verder nog even. Verder zaten Miller, Martinez en Gauthier erbij. Dat zijn de vijf mannen die alleen aan de leiding rijden. Dan op een klein achterstandje zeven man. Popovic, Koren, Bouet, Edet, Guzef, Vorkanov en Seurse. En dan dat peloton. En daartussen, daar zit nog een paar mannen hoor. Daar zit Jérôme Coppel. Daar zie ik in ieder geval, hé, hey, wat is dit daar? Daar rijdt daar Bradley Wiggins weer weg uit dat peloton. Dat zou toch helemaal wat zijn? Zeg een aanvaller van de gele trui zien we nu... in de laatste kilometer van deze klim. Hij rijdt in het spoor van Christophe Keren naar boven. Dat is toch wel opmerkelijk wat daar gebeurt... daar op die klim. Vier man daar, los van het peloton... en zij moeten dan doorrijden. Wiggins kijkt dus even achterom. Waar blijft de rest? Het is Jurgen van den Broek die daar de aansluiting probeert te maken... met Nibali in zijn wiel. Dan springt ook Christopher mee En Cadel Evans, ja, die heeft dan toch de meeste moeite om daarbij te blijven, maar niks aan de hand. Ze zijn bijna boven. Of ze zouden zo meteen in de afdaling eens even vol gas moeten gaan geven. Daar zie ik Wiggins over de streep komen. Gevolg daar door uh, Tarame. dat is de man van Covidis. De kopman, nu, uh, nu Moncoutier, zeker ook eens weggevallen. Laurens Tendam moest lossen uit dat groepje. Doet dat trouwens in behoorlijk gezelschap, hoor. Pierre Rolland, de winnaar van gisteren. Uh, Thomas Verclaire zat daarbij. Kesiakov, de drager van de bolletjestrui. Het is een redelijk prominent groepje dat nu bijna boven... Is en dan hebben zij een minuut of, nou 1,40 zo'n beetje, achterstand op de kopgroep. De kopgroep van vijf, dus daarachter, dus weer een groepje van vijf met Popovic, Coren, Bouet, Edet en Vorganov. En dan dat groepje met Bradley Wickens die het gewoon eventjes probeerde. Plaagstootje van de gele truidrager boven op de top van de laatste Alpenkool, de Col du Granier. Wilt u zien wat u hoort? Ga naar radio1.nl en kijk live mee in de Sportzomerstudio. Radio 1.nl It's cool, but if my friends ask where you are, I'm gonna say more than 50 ways to say goodbye. We hebben weer een aanvaller, Gio Lippens. Ja, leuke ontwikkeling hoor. Dit is zeker geen saaie ontwikkeling. in een allerminst saaie Tour de Frans Peter Sagan gaat in de aanval. In de afdaling van die Col du Granier. Het lijkt erop alsof hij nu wel even de benen stilhoudt. Maar eh, dan denk je toch, wat gaat er gebeuren? Ja, er wordt gepraat daar in het eh, peloton. Er zijn mensen die tegen Bradley Wiggins zeggen... Ja, ga jij dat gat maar dichtrijden. Eh, het is natuurlijk geen aanval op de gele trui. Maar eh, het is wel eh, een eh, mooie aanval van Sagan. En dan denkt iedereen misschien is het straks Nibali die erachteraan gaat springen. Om dan te profiteren van het werk van Peter Sagan die hard naar beneden rijdt, die in ieder geval Rijn Taramee met zich mee kreeg. en ook Christophe Kern. En dan zag je die discussie, Nibali die daar ook in het peloton eventjes bakken leiden daar met een van de ploegmaats van Bradley Wiggins. Ik dacht dat het Christopher Froome was. En zo is deze Tour echt geen moment vervelend, geen moment saai. Nu is het Taramee daar aan de leiding daar bij die mannen die wegspringen uit dat peloton. Dan zie ik de groene trui in het wiel zitten. Daarachter dan zien we dan Christophe Kern zitten. En toch die Peter Sagan, eigenlijk zou hij zich net zo ...goed rustig in dat peloton kunnen laten meevoeren naar de finish. Want hij is toch wel de overgebleven gevaarlijkste man voor de etappenoverwinning. Omdat hij deze twee cols heeft overleefd... ...meer gedaan heeft dan de meeste mensen van hem verwacht hadden. En dan straks met dat colletje van de derde categorie... Daar rijden ze hem er echt nooit meer af. De aankomst hier trouwens, hier in Annonee, is ook nog enigszins bergop. Een beetje gluiperig loopt de weg hier omhoog in de laatste vijf kilometer. En dat zou ook in het voordeel weer zijn van Peter Sagan. Drie etappes heeft hij al gewonnen. Wie weet... Misschien pakt hij straks een vierde etappe. De gele trui, trouwens, rijdt op 1 minuut en 6 seconden. Van de vijf koplopers, laat ik ze nog maar één keer noemen: Gotje, Martinez, Miller, Perro en Kizalowski. We gaan door met de. Nieuws en sportquiz. Marco Lichthart is de kandidaat van vandaag. Hij is 45 jaar in Amersfoort. We hebben net tijdens die plaat nog even een college ongediertebestrijding <lacht> gehad. Dus bij ons thuis zit het goed. Um, kijk of het met hem nu ook goed komt. Hoogste score 84. Als gezegd, factor is uh, 7. Dat betekent bij 12 vragen goed hebben we een gelijkspel. En um, uh, alles daarboven is, uh, is gewoon goed. Met het oog op uh, uiteindelijk die 300 euro die bij de finish ligt. We gaan het gewoon doen. 90 seconden de tijd. Antwoord geven of pas zeggen. En de vraag moet helemaal worden uitgesteld. Hier komen ze. nieuws en sportquiz. Greenpeace heeft het kantoor van welk bedrijf bezet? Shell Dat is goed. In welke stad is het Occupy kamp van morgen ontruimd? Pas. Dat is Den Haag. Een man zonder armen en benen wil gaan zwemmen van Spanje naar welk ander land? Marokko is goed. Hoeveel provinciale spoortrajecten wil minister Schulz aanbesteden? Vier. Goed. Bij welke planeet is een vijfde maan ontdekt? Pas. Pluto. Naar nou, welke club verhuist Zlatan Ibrahimovic? Is goed. Justitie gaat proberen om hoeveel miljoen euro van Willem Holleder terug te krijgen? 17. Is goed. In welk land zijn negen bergbeklimmers na een lawine om het leven gekomen? Frankrijk. Is goed. Hoe heet een Nederlander die in Peru gevangen zit? Die wil gaan trouwen. Program van Sloot. Is goed. Het kantoorgebouw van welke instantie is waarschijnlijk gaan trillen door een probleem met betonstaalkabels? Rijkswaterstaal. Dat is goed. Een Amerikaans televisieprogramma zegt een beroemde elektrische gitaar van wie te hebben teruggevonden? Pos. Bob Dylan. Hoe heet de Nederlandse bank die delen van het bedrijf wil verkopen? Pas. SNS Reaal. De radioafdeling van de BBC is verhuisd van Londen naar welke andere stad? Pas. Manchester. De werknemers van welk bedrijf zijn akkoord met het Sociaal Convenant dat vakbonden en VDL hebben gesloten? Hoe heet dat bedrijf? De... Pas. Netcar. Ja. Minister Leers kondigt aan dat homoseksuelen uit welk land in aanmerking komen voor asiel? Van van Gola, zegt hij. Nee. Dat is niet goed. Dat is niet goed. Het is Irak. Het is spannend of het er twaalf uh, zijn. Want uh, het ging in het begin even heel goed. En uh, daarna moest je het ja. toch een paar ja. keer passen. Uh, het waren er uiteindelijk acht. En dan moeten we dus uh, vaststellen dat dat niet voldoende nee. is. Okay. Dus weer niet gelukt. 84 blijft de hoogste score. Uh, dat betekent wel het normale prijzenpakket mee. En dat zijn natuurlijk twee kaarten voor beeld en geluid hier op het Mediapark. En u weet het waarschijnlijk zelf al, u krijgt ook het boek mee. Andere tijden sport, geschreven door Jurgen Leurdijk en Dirk-Jan Roeleven. Ik hoop dat u daar ook niet, blij mee bent. Maar wel leuk. Ja, wel ja. leuk. En de, Gelukkig. En de score dus van 56. Officieel gaat hier de boek in. En hartelijk dank voor de tips. Graag gedaan. Goede reis terug naar Amersfoort. Half twee geweest. Hier is Jan van de Putten.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 En als holleder die ruim eh, 17 miljoen, bijna 18 miljoen niet betaalt... dan kan het OM hem drie jaar lang gijzelen. En ook dan is het nog steeds de plicht om te betalen. Op de beurs staat het aandeel SNS-Reaal zwaar in het rood, Het aandeel van de bank. En verzekeraar staat op ruim 18% voor dies op dit moment. En dat is een reactie op het bericht dat SNS overweegt onderdelen te verkopen. De Nederlandse toeriste die in Australië betrokken was bij een dodelijk auto-ongeluk... komt waarschijnlijk eind deze maand voor de rechter. Ze was bang dat ze nog een jaar had moeten wachten. Linda Huiskamp zit al maanden in Australië. Ze mag het land niet uit. En de bedenker van de lotto is overleden. De Duitse Lothar Lammers bedacht dat lotto-spel in 1955, 6 aus 49. Het spel is de basis van alle lotto-spelen. Die man is de miljonair door geworden en hij woonde de laatste tijd aan de Côte d'Azur. En hij was 86 jaar... Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. Vanwege het regenachtige weer staan er vrij veel files... en ook begint voor een deel van Nederland de zomervakantie. 71 kilometer in totaal. De meeste vertraging heeft u in het midden van het land. Onder meer op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Verder is het ook aardig druk rondom Arnhem. Wat opvalt is de lange file op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen knopend Maanderbroek en Af het Oostenbeek staat 10 kilometer. Zijn auto met aanhanger geschaard. De rechte reishok is dicht. En door de werkzaamheden op de A50 Arnhem richting Oost... Tussen Renken met Knopend Ewek 10 kilometer. Daardoor zijn veel mensen omrijden via de A325 Nijmegen... richting Knopend Velpenbroek. Daar is ook een aanrijding nog eens gebeurd tussen Elsen en Hussen 4 kilometer. De weg is voorlopig dicht tussen Gelredome en Alfred Westervoort. Daardoor loopt het ook wat vast op de A325 van Arnhem naar Nijmegen. Daar staat tussen Knopend Ressen en de Waalbrug bij Nijmegen 4 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Het is vrijdag de 13e. Mark Robbie Visser is echt een thrillseeker, want hij begeeft zich straks uh, tussen de zwarte katten. En er komt ook weer wat bij in ons toermuseum. En Geolippus is de aanval van Sagan een succes. Hij is nog weg uit dat uh, peloton uh, terwijl wij nu kijken naar de kopgroep. De kopgroep van vijf met daar die. Uh... Martinez op kop. Uh, nu wordt het tempo weer overgenomen door Miller. David Miller. En dat is natuurlijk een hele goede tijdrijder. Die wil je er altijd wel bij hebben in de kopgroep. Verder zien we daar Gauthier, Perot en Kieserlovski. Dat zijn de mannen die het goed doen in deze etappe. Nu Martinez weer op het laatste plekje. En de weg loopt nog steeds omlaag naar die uh, Col du Granier die we zojuist hebben gehad. En die aanval dus inderdaad van uh, Peter Sagan die we daar zagen. Waarvan ik toch niet helemaal begrijp waarom hij het doet. Want wat ik al zei, hij is gewoon verreweg de favoriet. ...als het aankomt op aankomsten zoals hier. Hier in Annonay waar we trouwens in een afschuwelijk lelijke buitenwijk staan. We kijken rechtuit op een fabrieksmuur. Een beetje witgrijzige fabrieksmuur. De hekken die staan dicht op de weg. Er kan weinig publiek hier echt op de streep staan. Maar goed, dat zijn we ook wel een beetje gewend. En nu kijk ik weer naar Peter Sagan... ...die gezelschap heeft gekregen van een ploeggenoot. En die ploeggenoot, daar kijken we eventjes. Dat is dan nechts de Duitser daar uit die liquigasformatie. Verder zit daar Christophe Kern bij. Iets agieren, ook. De van Euskaltel, Rein Tarame, voormalig drager van de witte trui. En we hebben daar Nicky Seuritsen bij zitten. Dat is de deen in het gezelschap. En die rijden nu met... Nou, wat is het? Een kleine voorsprong op het peloton. Heel veel is het echt nog niet hoor. Want dat peloton met de gele trui erin, dat houdt het tempo nog steeds hoog. 1 minuut en 24 hebben ze nu achter op de kopgroep van 5. In die afdaling dus van de Granier. En daarna blijft het gewoon langzaam naar beneden lopen. Dan gaan we de Isère uit in de richting van de Adèche. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Met Pjore de Graaf en Jurgen van den Berg. Yes, een jaar geleden dat ze overleed. Deze Amy Winehouse, die heet Valerie. Willem Holleder moet uh, bijna 18 miljoen euro terugbetalen. Uh, die 18 miljoen euro die, uh, zou hij verkregen hebben... bij de afpersing van Willem Enstra. U hoorde dat zojuist in, uh, in het nieuws. Dat heeft de rechtbank in Haarlem besloten. Justitieredacteur Robert Bas volgt de zaak voor ons. Robert, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom uh, vindt de rechtbank dat Holleder... Die, uh, 18 mil, of bijna 18 miljoen euro moet terugbetalen?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 Ja, dat hebben ze heel erg nauw uitgerekend van wat hij ermee verdiend zou hebben. Ja. Dan komt die 47 cent vandaan, vraag je je af, hè? Ja, dat, dat, is, dat, dat is geld wat, uh, dat hebben ze uh, precies kunnen reconstrueren. Omdat uh, Holleder volgens de rechtbank aan Willem Enstra opdracht heeft gegeven om geld over te maken op de rekeningen van een zakenman. Die zakenman uh, Parelbergt zelfs een soort witwasser in dit hele verhaal. En dat bedrag hebben ze dus terug kunnen vinden en vandaar die 47 eurocent. Ja. Is, het, is het waarschijnlijk dat uh, Holleder dit ook gaat betalen? Nou ja, volgens een advocaat kan hij helemaal niet over het geld beschikken. Gaat dat geld op de rekeningen van die meneer Parelberg, die zakenman, die online hoorde dat is tot jaar cel. En, uh, maar ja, de rechtbank zegt heel duidelijk: van ja, nee, uh, dat is, heeft hij de opdracht uh, en straat heeft dat in de opdracht van, van Hollede overgemaakt. Dus Hollede kan erover beschikken. Zijn advocaten bestrijden dat. En die kon hem ook net al in de wandelgang weer aan dat ze direct in beroep zullen gaan. Omdat Hollede dat geld helemaal niet heeft, volgens hen. Maar als het uh, inderdaad zo gaat dat ze in beroep gaan en daarna besluit de hoogste rechtbank. Achter, dat hij het toch moet terugbetalen. Wat dan?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 Een soort, een, een, een, hij heeft geen cent om te makken meer. Dat nee. is het eigenlijk wat je concluderen kan. Was hij die, was die daarbij uh, aanwezig, bij die rechtszaak? Nee, hij was uh, twee weken geleden inhoudelijke behandeling niet aanwezig. Was hij was nu ook vandaag niet aanwezig. Hij heeft blijkbaar helemaal...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 47 cent moet u dus aan terugbetalen. Dankjewel. De Radio 1 Sportzomerbus. Ja, ik weet niet of u een beetje bijgelovig bent, maar het is vandaag uh, vrijdag de 13e. Nou, dan weet je het wel. Hè? Al die bakenpraatjes, je mag niet onder de ladden doorlopen. Zwarte katten blijven vooral uit de buurt. Maar Robin, Mark Robin Visser heeft daar uh, een beetje lak aan, want... Uh, Rob, maar Robin, waar ben je precies? Ik ben uh, verhuisd naar uh, Dierenopvangcentrum Amsterdam aan de Ookmeerweg. En uh, daar ben ik ben hier niet voor niks, maar het Dierenopvangcentrum had namelijk een hele leuke actie. Op vrijdag de 13e dan kon je hier een kat met korting ophalen. Maar uh, deze vrijdag de 13e gaat die actie niet door. Mark, Max van Stijn, wat is er aan de hand? Uh, wat is er aan de hand? Het is vandaag vrijdag de 13e. Ja. is de derde vrijdag de 13e van dit jaar. En de eerste twee ah. hebben we. Uh, we hebben er al twee achter de rug. We, ja, gelukkig <laughs> wel. Gelukkig wel. En uh, ja, daar hebben we best wel veel aan. Voor gekregen. Alleen het doel wat we voor ogen hadden, dat uh, hadden we toen niet behaald. Wat dus was het doel? Het doel was zoveel mogelijk zwarte katten uh, plaatsen. We hadden uh, een enorme lijst met zwarte katten die hier zaten. Yeah. En uh, omdat het toen uh, niet gegaan is zoals we graag wilden. Hebben we nu besloten we slaan het een keer over en we gaan volgend jaar gaan, we, gaan we weer verder. Ja. Dus uh, vandaar eigenlijk. Maar ik vond het een hele leuke actie. En ik heb van jou begrepen dat zwarte katten sowieso het minst geplaatst worden hè, door dierenasiels. Ja, dat klopt. Uh, het is namelijk zo: er is ontzettend veel keuze bij ons hier aan, uh, aan katten. We zitten, we zitten bomvol, nu al. En uh, de keuze aan kleur en dergelijke. Ja, als mensen een kat willen kiezen die uh, of rood of, of wit of zwart is... Ja, dan kiezen ze liever voor een andere kleur en zwart laten ze ja, links liggen. Zwart laten ze links liggen. En heeft dat ook nog iets met bijgeloof te maken? We weten het niet zeker, maar we denken van wel, ja. ja? ja zwart is toch uh, wat mensen misschien wat angstiger maakt, wat, wat, uh, wat, wat terughoudend, zeg maar. Ja. Uh, bang dat er toch misschien iets achter zit uh, met bijgeloof. Dus ik denk dat dat wel uh, iets mee te maken heeft. Hè? Ongelooflijk, hè? Ik heb hier zelf twaalf jaar geleden een zwarte kat uh, opgehaald bij jullie. Maar die heeft wel een klein wit befje. Is het dan nog een zwarte kat? En dan speelt hij wel een beetje vals. Dan speel ik ja, vals. Nee, dan speelt de, dus de kat telt eigenlijk vals. niet mee. Oh. Heeft u wel eens ongeluk gehad? Nee, het gaat heel goed nou, met dan, mij. Dan... dan, dan maar daar ben ik ook voor behandeld. Ja, ja. dat is waar. Dat zou, ja. dat zou kunnen. Ik stel voor dat we even bij wat zwarte katten op bezoek gaan. Ik heb ook op de website hebben we inmiddels een foto van... Uh, ik ben even zijn naam vergeten, maar dat weten de dames hier binnen misschien nog wel. Hier, uh, jullie hebben allemaal aparte ruimtes. Waar, hoe zit dat? We hebben allemaal aparte kennels. Ja? Um, en die kennels, daar uh, kunnen ongeveer 20 katten in. Ja. En die zitten, de, de meeste van de kennels zitten de, de katten op een, uh, op een nieuw baasje te wachten. Ja, kijk eens. Op, en hier ja. zijn Joke en Debbie al heel erg druk bezig met de vloer en de hokken schoon te maken. Nou, dat ziet er spik en span uit. Ja, mooi hè? Bent u zelf van de zwarte katten? Uh, ja, ik vind zwarte katten wel erg mooi, ja. Ja. Ja, ja. U had nog goed nieuws, hè? Ja, ik heb uh, uh, eind juni heb ik drie katten in één gezin geplaatst. Zwarte katten? Zwarte katten. En hoe gaat het nu met dat gezin? Hoor je er nog wel eens wat van? Nou, ik zou er toevallig vanmiddag bellen. Ik heb vanochtend via de zus een foto gekregen. Maar oh. vanmiddag ga ik bellen hoe het gaat. Oké. Okay. Uh, ik loop even door naar de andere medewerkers. Hoeveel zwarte katten zitten er nu hier in dit hok? Uh, op deze kennel zitten er op dit moment uh, een stuk of vijf. En is het nou ook zo als mensen... Oh, er komt een hele mooie langhaar uh, langs. Maar die heeft witte voetjes. Heeft ja, nou, dat telt ongeveer wel mee, hoor. Dat ja, Max die denkt daar heel anders over, ja. over toch, Max? Ja, ja, ja. Alle katten die we kunnen plaatsen, dat is meegenomen. Ja, oh, op die manier. Ja. Wij discrimineren niet. Maar merk jij nou ook dat als mensen komen kijken, dat ze dan met een grote bocht om de zwarte katten heen lopen? Uh, nou, het is een beetje een, een beetje een verschil. Want het is natuurlijk qua karakter. Uh, ja, sommigen die. Uh, de ene zwarte kat is wat liever dan de ja. andere. Maar dat geldt toch voor alle katten? Ja, dat is waar. Dus, maar ja, soms dan heb je wel eens uh, mensen die inderdaad zeggen: oeh, die is zwart. Uh, nou, ja. En dan lopen ze er inderdaad met een boog omheen. Ja. Max, hoe gaat het uh, in het asiel? Je zei al, het is erg druk hier. Dat, dat is klopt. altijd voor de vakantie. Ja, dat klopt. Uh, naast het asiel... Uh, hebben wij ook een pension en een dagopvang. Uh, ook daar is het druk. Dus als mensen nu natuurlijk op vakantie gaan, kunnen ze hun hond of kat ook hier brengen. Ja. Maar het is eigenlijk een combinatie van verschillende factoren. Er komen heel veel katten binnen en honden binnen uh, bij ons als zwerfdier die op straat gevonden zijn. Uh, en dat is eigenlijk 9 van de 10 keer even te maken met mensen die op vakantie gaan. En die zien dat dat een perfecte oplossing om van een dier af te komen. Ja. Uh, dat dus gebeurt het... gewoon nog steeds. Dat ieder jaar is dat weer een terugkerend ellendig verhaal. Dat, ja, dat gebeurt nog steeds. Het gebeurt nog steeds dat honden aan bomen worden vastgebonden. Dat katten in dozen voor het asiel worden neergezet. En uh, nou, ik bespaarde. De Duits, de ja. maar het, het kan nog erger. Ja. En het probleem is eigenlijk dat er heel veel dieren binnenkomen, maar ook vanwege de vakantie wordt er heel weinig geplaatst. Ja. En dat is een beetje nu. Uh... En daarom is het hier zo druk. Hoe heet die kat nou met wie ik op de foto ben geweest? Tup. Uh, Tup, ja. ja. Dat is een uh, grote zwarte kater. Zit, waar is die gebleven eigenlijk, Tup? Die, die, uh, of zat hij in een ander hok? Ja, dat is een, een paar oh, die de, zit hiernaast. De, uh, ja. Ja, dat is wel leuk voor de. Ik weet niet of er nog mensen luisteren die uh, nog op zoek zijn naar een kat. Maar dat is een hele lieve... hij is zeven jaar. Ja, en het is een, uh, een hele grote. Een dikke lobbers is een dikke, het. Dikke lekkere lobbers. En hij is helemaal zwart, dus hij speelt niet vals, Max. Nee, oh, dat is En goed. als de mensen nou toch oh. denken: van ik, ik, ik, neem, ik kom op vrijdag de 13e een zwarte kat halen, hoe kan dat dan en wat kost dat dan? Dat kan uiteraard. En dat kost 85 euro uh, per kat eigenlijk. Ja. Ja. Want je moet wel een bijdrage leveren voor de verzorging die het beest hier heeft gehad. Dat klopt. En ze zijn volledig gevaccineerd, gestiliseerd of gecastreerd. En, uh... Hoe gaat het eigenlijk met jullie? Want jullie krijgen geen. Uh, jullie zijn er zelfstandig. Bedrijf, toch? Dat klopt, ja. We zijn uh, financieel uh, afhankelijk van giften van derden. Ja. Uh, we krijgen wel een kleine tegemoetkoming van de gemeente Amsterdam... maar dat dekt helaas niet alle kosten nee. die wij hier maken. Jullie hebben laatst nog een hele mooie gift gehad uit een erfenis. Dat klopt, ja. We hebben een, uh, uh, van die giften die we hebben gekregen... hebben we een heel mooi digitaal röntgeapparaat gekocht. Hoeveel was het? Het uh, was 55.000 euro. Alsjeblieft, kijk. kijk ja. Nou ja, Je kunt er niet op rekenen, maar het is wel fijn dat jullie ook uit erfenissen uh, giften krijgen. Precies, ja. Je, je weet nooit wanneer er iets, uh, iets gebeurt met ja. iemand natuurlijk. Maar we weten dat, er wel, uh, dat het wel speelt en dat mensen steeds vaker ook uh, inderdaad uh, het asiel in hun testament ja. zetten. Noem even jullie website. www.dierenasielamsterdam.nl Ik zou zeggen, kom tot zien. Ik wens jullie nog een prettige vrijdag de 13e. Met of zonder zwarte kat. En uh, graag tot ziens. Groeten uit Amsterdam. Tot ja. 11 uur... Doomer, right I'm really happy. C'est bien. scène nog wel herinneren, toch? Dustin Hoffman met die duikbril op. En Mrs. Robinson natuurlijk. Simon en Garfunkel waren dit, 1968. Het Radio 1, het Toermuseum. Tourmuseum. Het Tourmuseum krijgt steeds meer vorm. Vandaag voegen we een herinnering toe aan een dramatische gebeurtenis. Vandaag precies 45 jaar geleden, de dag waarop de Britse wielrenner Tom Simpson overleed... op uh, de loodzware en illustre Mont Tour. Gio Lippens. Uh, dat was een zwarte dag in de Tourgeschiedenis. Hè? Ja, dat was absoluut een zwarte dag in de toergeschiedenis. Het was in ieder geval ook voor de eerste keer dat eigenlijk de hele wereld... ja, werd geconfronteerd met het uh, overlijden van een renner. Ja, min of meer in beeld. Want uh, ja, we kunnen ons allemaal nog wel die beelden herinneren. Tommy Simpson, uh, wat was het, anderhalve kilometer nog dichter zelfs... onder de top van de Mont Ventoux. Die van zijn fiets valt daar weer uh, opgeraapt wordt, min of meer... door uh, de ploegleiding, door de mensen die eromheen staan. Ze zetten hem weer op de fiets, rijdt dan weer een paar meter verder... en valt dan weer om en uh, ja, overlijdt dan uiteindelijk... Uh, aan. Een uh, ja, hartstilstand. Uh, het lichaam is kapot. En ja, dat, dat soort beelden dat blijven mensen heel lang bijstaan. Uh, het was overigens een etappe, een loodzware etappe. 40 graden was het op die dag. En uh, Jan Jansen die won uiteindelijk uh, de etappe. Maar dat, dat, dat plekje, dat, die plek waar hij omgevallen is, waar hij uiteindelijk ook uh, overleden is, daar uh, staat nu een monumentje. En uh, heel veel fietstoeristen die stoppen daar altijd even, net anderhalve kilometer onder de top. En die leggen daar iets persoonlijks neer. En, en, dat kan een bidon zijn, dat kan een petje zijn, het kan een briefje zijn, het maakt niet uit. Het is wel een heel mooi plekje daar op die flanken van de vond toen. Ja, op een gegeven moment werd er gesproken over de Tour is te zwaar. Hè? Dat was eigenlijk direct na zijn dood. Het is gewoon veel te zwaar, het was ook veel te warm. En pas daarna is er ook sprake gekomen van die doping, hè? Ja, en dat toen, toen duurde even. ineens het verhaal. Met name de combinatie. Hè? Ja. De hitte dus, de uitputting. Uh, maar dan ook nog een combinatie van uh, ja, doping uh, wat hij gebruikt had. Uh, of er nou amfetamine in gingen of, of andere middelen. Dat, uh, ja, dat, dat, in ieder geval dat wist men uh, nog niet helemaal. Maar in ieder geval Tommy Simpson die, die, die had wel wat genomen. En dan had hij ook nog eens een keer alcohol tot zich genomen. Uh, misschien wel om de dorst te lessen. Ja, op dat moment dan gaat het gewoon helemaal mis natuurlijk. Dus uh, het is duidelijk geworden dat, uh, dat het echt niet alleen aan die... He, dat weet iedereen verschrikkelijke berglicht en aan die hoge temperaturen... maar uh, dat het toch echt met name ook aan uh, de omgeving van de renner zelf lag. Nou, in het Tourmuseum plaatsen wij vandaag het dossier Tom Simpson. Alles wat uh, in de geschreven media over uh, wielrenner verscheen... dus ook de verhalen over Tom Simpson... werden verzameld uh, door uh, Jean Nelissen. Voor elke renner maakte Jean een uh, dossiermap. En de dikte van de map groeide dan mee met de faam van de renner. En in de map van uh, Tom Simpson zien we artikelen uit de Nederlandse en de Engelstalige media. En uh, Jean heeft daar ook wat handgeschreven briefjes aan toegevoegd. Echt prachtig om te zien met uh, eigen waarnemingen. En uh, uit een van die papieren in het dossier blijkt dat Jean ook niet vies was van een experiment. Uh, wel re redelijk bekend geloof ik nu. Hè? Een maand na het overlijden van Simpson nam hij samen met zijn collega Vlothuis uh, doping. Doping om te testen of je er harder van uh, gaat fietsen. Uh, Gio had dat effect. Ja, dat gaat effect missen. Dat is wel een mooi verhaal natuurlijk. Ja, Jean, Jean was toch altijd wel een man van de mooie verhalen. En, en blijkbaar dus ook van de experimenten op dit gebied. Uh, lusten trouwens ook wel een slokje hoor. Dus wat dat betreft had hij wel iets met uh, Tommy Simpson ook. Maar uh, hij vertelde later ineens aan een uh, krantencollega. Ik dacht dat het in trouw was dat, uh, dat de prestatie echt beter was. Want hij was een minuut sneller uh, met fietsen op het stuk wat hij had uitgemeten. Dan zonder uh, die doping. Maar zei Jean dan op zijn manier. We werden er wel behoorlijk agressief van. En we konden er echt s'nachts. Niet van slapen. Dus het gaf wel even aan van hoe gevaarlijk het was. Maar inderdaad, hij heeft het, uh, hij heeft het echt gedaan. Ja, we hebben hier een uh, staartje. 12 augustus 1967. Vlothuis uh, en Nelissen. Eerste poging 12 uur. Dat was dan uh, zonder de doping. En de tweede poging gedrogeerd. staat daar ook zo mooi bij. Om half 5. En dan staat er ook helemaal bij. Pols voor de start van Jean. 72. En gedrogeerd 84. Nou, zo wordt dat uh, helemaal beschreven. Dat is uh, echt prachtig. Uh, dat stoppen wij terug in de, de dossiermap van Jean. En uh, het is de map van Tom Simpson. Die dus uh, vandaag 45 jaar geleden is uh, overleden. Dat komt in ons uh, prachtige Toermuseum. Dat doen we samen met het uh, Wielerhuis in oprichting. Rio, even de koers van nu. Ik zie het peloton en in het peloton wordt erg hard gereden door Simon Gerrans met name. Die daar dat tempo hoog houdt. En nu kijk ik naar het moment waarop een groep wordt ingelopen. Waarvan ik dacht dat daar de groene truidrager keurig in zat. Dat hij nog voorsprong had op het peloton. Maar die voorsprong van Peter Sagan op het peloton blijkt alweer teniet gedaan. Zijn ploeggenoten van Liquigas moesten ook al het werk doen in die achtervolging op de vijf koplopers. Maar blijkbaar vergeefs, want zij worden nu ingelopen door het peloton. En dan zie ik ook nog die gele trui van Bradley Wiggins zitten. Een heel, heel groot peloton in elk geval hoor. Want er zijn veel renners bijgekomen in de afdaling. En straks als de motor erbij is dan moeten we maar eens kijken welke Nederlanders er nog bij zitten. En welke er op afstand rijden. Voorlopig zijn er wel nog vijf man weg. Die zijn nog steeds met een voorsprong van anderhalve minuut op het peloton rijden. Die rond Gauthier, Martinez, Miller, Pero en Kieselowski. Tom van der Heck is hier om uh, weer een oproep te doen voor uh, in gesprek met Van der Heck. Ja, het weer he, is wel een lekkere aanleiding vandaag, mag je ook zo klagen? Help niet, maar mag me allemaal wel op uh, 0800, ik moet het nummer altijd noemen, 1101. Dus klagen, vragen, of over Nederlandse uitvallers of Nederlandse toerenrenners. Loopt, loopt hem... het lekker, die lijn? Het uh, loopt heerlijk, die lijn, ja. Er wordt uh, ruim gebeld. Geen seconde rust? Nee, altijd lekker een half uurtje geklaagd. En dan weer goed. het nieuwe rode draad het ging helemaal over de muziek. Ja, die muziek. De muziek is er wel een beetje uh, eruit nu. Er wordt nog steeds geklaagd over dat we te weinig tennis hebben uitgezonden bij de NOS. Dat is ook nog steeds dat, dat drupp nog na. En misschien vandaag, uh, wie weet het, weer? de Tour. En ja. Er kan van alles bij komen. 0800-1101. Over een uh, schoon op 30 bellen, dan zit hij klaar. En dan zetten we dat straks tegen half 6 uit. Wij zijn er uh, zo meteen weer. En dan is onder andere het mediaforum hier. En we praten ook met Michael Bokert.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 Karel Emerald, Maceo Parker, Waylon en Betty Wright. The best of Sea Jazz 2012. Deze hele week op Radio 6. Radio 6.nl E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Dit is Radio 1.